We zien jullie hier volgende week. Tot volgende week. <laughs> you know. Maar uh, hoe heet het? Uh, <laughs> jullie kunnen ons uh, zien op uh, knockoutfan.nl. En op uh, hives en alles. Maar dat kun je allemaal op de site zien. Maar wat, wat zat je te knikken? Ik uh, wou nog wat zeggen, maar. Uh, Vertellen. Ja, dat is van de film. Van de, de film. Ik laatst even gezien weer. Daar uh, dat zegt die man uh, van. Uh, I know what you did last summer. I know what you did. Dat uh, is Scream. <laughs> ja, maar ben ik ben even wat het ping, hoor. <laughs> nou, is goed. Oké, okay, dames en heren, dit uh, was uh, Knockout FM. Ja, uh, hey, we tot gaan volgende tussen. week. En uh, dan t, uh, al, uh, U kunt op de hoogte blijven via knockoutfm.nl. Uh, hey, zit tnl? je me nou godverdomme mijn show over te nemen? <laughs> en uh, via Hives, misschien Facebook Mensen. of Twitter. Mensen, hij neemt me gewoon over. Maar, Heb je uh, tips? Hoe heet <laughs> Heb je tips? Kom gerust even langs bij Lauren Hardy, daar woon ik boven. Maar, uh, hoe heet het... Uh, Mike zal er even niet zijn waarschijnlijk. Daarvoor uh, kom ik uh, wel vaker mee. En uh, het wordt gewoon hartstikke gezellig. En uh, Kevin zal er wel weer bij zijn. En uh, dan maken we weer een hartstikke gezellige boel van. Dan gaan we even bonken. Even bassen. Even bonken? Nou, daar word ik niet nee. vrolijk van. Wat, uh, wat denk jij nou? Oké, okay, nou maar. We lullen nog even die laatste vijf seconden vol. Want uh, we gaan erin met het nieuws. Hey, tot volgende week!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 Het weer. Vannacht verdwijnt de regen en ontstaat plaatselijk mist. Het wordt een graad of twee. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. En dan wordt het vijf tot negen graden. Dit was het en... Zandvoort en heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 ook in de Bijbel voorkomen, ja. uh, dat een heleboel straatnamen uh, Bijbelse namen zijn. Hm. Uh, als je denkt aan de Jordaan in Amsterdam hm. en een heleboel straatnamen er rondomheen, uh, die namen kom je allemaal in Israël ja. tegen en die worden ook in de Bijbel genoemd. Ja. Dit is een uh, Bible date, noemen we dat ook, een hm. date, een afspraakje met de Bijbel, zodat uh, leerlingen van de uh, middelbare school, de onderbouw,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 Ik kom zu zo.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 Waar ik verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. De hoogtijdagen waren 200 studenten die intern in het oude Jesuitenklooster woonden. In Heverlee was in dat. In Heverlee, he? ja. ja. En die kwamen uit veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands en in het Frans. In de Franse afdeling, maar ook heel veel mensen uit Frans-talig Afrika. Ja.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 The strength of my life